Het radioprogramma van De Hoop GGZ. Mijn naam is Rob Veenstra. Aan tafel vandaag Dr. Martjan Paal. Hij is hoogleraar theologie, predikant en docent aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Hij heeft onder andere boeken geschreven over occulte gebondenheid en bevrijding. En heeft daarover ook onlangs een lezing gehouden bij De Hoop GGZ. Dr. Paal, van harte welkom. Um, ik zie u zitten als een hele gewone man en niet uh, als een ghostbuster of uh, met groot kruis. middeleeuwse praktijk, en dat, dat is misschien toch het beeld wat een beetje bij de luisteraar opgeroepen wordt als het gaat om uh, occulte belasting of bevrijding. Um, wat, wat is dat precies, gebondenheid aan occulte machten? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn die beelden juist die, die ik net zo schetste? Ik heb eerst uh, theologie gestudeerd en ben uh, predikant geworden. En op een gegeven moment merk je in het pastoraat in gesprekken met mensen... dat ze toch ja, wat vreemde dingen hebben meegemaakt. Uh, een, een, een meisje die dan op school meemaakt dat er uh, geesten worden opgeroepen. Wat is dat precies? Maar ook uh, ja, een jong kind in de gemeente waar hele merkwaardige verschijnselen waren. Maar ook gewoon de huisarts en de specialisten in het ziekenhuis niet goed raad mee weten. Nou, dan weten we vanuit de geschiedenis, maar ook vanuit de Bijbel... dat er soms ja, een inwerking kan zijn van geesten op mensen. En dat onderwerp heb ik op een gegeven moment ja, steeds meer verder uh, onderzocht. En ik merk wel dat het een heel actueel onderwerp is. Ja, actueel onderwerp, maar nu zit ik als luisteraar... Uh met de vraag, uh, wat, wat is nou precies geest en, en hoe moet ik dat dan zien? Is Stel nou dat ik daar helemaal niks van af weet. Helemaal niks van, van, van ja ik, wat ik zie, dat weet ik. En alle andere dingen die ik niet zie, ja daar geloof ik ook niet zo in. Nou, als je er niet gelijk mee te maken hebt, dan is dat misschien uh, wel zo rustig. Uh, toch is het vaak meer zo dat uh, wat oudere mensen... vanuit, vanuit de jaren zestig, zeventig, van de vorige eeuw... die zeggen vaak... Uh, nou, er zijn geen geesten, er zijn geen engelen. Terwijl de jongeren vandaag de dag uh, zich daar wel volop mee bezighouden. Ik denk ook een tijdje terug aan een meisje van een jaar of zestien. Haar broer was overleden met een brommerongeluk. Ze heeft geen afscheid kunnen nemen. En ze zegt, ja, er zijn toch tegenwoordig van die programma's dat je de geesten van doden kunt oproepen. Nou, ik zou de, de geest van mijn broer graag een keer willen oproepen om nog één keer met hem te praten, om, om afscheid te, te nemen. Nou, anderen willen dolgraag weten, hè, wat zal de toekomst brengen? Uh, hoe zit dat met horoscopen? Maar kun je ook rituelen uitvoeren om de toekomst uh, te beïnvloeden? Dus vandaag de dag, zeker bij de jongeren, is er wel heel wat meer interesse in dit onderwerp. En komt dat ook omdat de media daar meer aandacht voor heeft? Hè? U noemt het programma als... bijvoorbeeld uh, uh, Derek Ockelvie. die heeft een Family Circle... waar hij inderdaad inderdaad overleden uh, mensen, de geesten van overleden mensen oproept. Werken dat soort programma's in de hand dat mensen daar meer interesse in hebben? Ja, maar het is ook een, een wisselwerking. Dus omdat de mensen er meer voor open staan... Uh, doen die programma's het ook uh, uh, erg goed. Het heeft ook te maken met... Reizen die mensen me, uh, maken en, en ook uh, vanuit de tweede en derde wereld mensen die hier uh, komen wonen. De invloeden van uh, andere godsdiensten. Dus dat hele gesloten wereldbeeld zoals we dat uh, noemen, hè, van alleen maar wat ik zie dat is waar. Dat is op allerlei manieren uh, doorbroken. Dus juist die esoterische wereld, het spirituele, het geestelijke heeft vandaag de dag veel belangstelling. En als ik nou, ik schets net al even, de luisteraar die daar, daar eigenlijk helemaal geen... Uh, bewustzijn heeft, helemaal niet bewust is van die wereld... moet ik dan actief nou op, daarnaar op zoek gaan? Is dat iets wat ik moet gaan onderzoeken? Nou, het probleem is denk ik eerder dat uh, mensen het uh, bewust gaan onderzoeken. En dan gaan ze dus naar uh, natuurgebieden, gaan ze daar een altaartje bouwen... en, en rituelen uh, uit, uitvoeren of ook via uh, computerspelletjes uh, uh, dingen doen. Nee, het is een wereld die velen gewoon bewust ver van zich houden... Maar als men zich ermee inlaat, kan dat ook wel bepaalde consequenties hebben. Bijvoorbeeld als jongeren via een WIA-bord vragen of er geesten verschijnen... om ze de toekomst te voorspellen. Wat voor bord is dat, zegt u? Dat is een WIA-bord. Dat is een bord met letters en cijfers erop. Omgekeerd glas. En dan vraagt men aan een geest om antwoorden te geven. Dus men stelt een vraag... En dat glas danst dan naar die letters toe. En aan de hand daarvan kun je antwoorden formuleren. Nou, het lijkt ook allemaal heel spannend. En er gebeurt tenminste wat. En toch merk je dat ja, diverse jongeren na afloop... Ook, ook, ook ernstige psychische en geestelijke problemen krijgen. En, en als zo'n wereld zich dan wel openbaart... Wat, wat, wat, is, um, wat, zijn, wat zijn dan, u zegt psychische problemen, maar wat zijn... Um, als je dat dus uitdiept, wat zijn de, de gevolgen van daarmee bezig zijn? Is dat altijd direct te merken? Of is het iets wat zich pas later openbaart? Het is heel verschillend. Sommigen hebben bijna nergens last van. Maar een van de kenmerken die vrij vaak voorkomt is angst. En men zegt dat ook wel, dat soms goede geesten verschijnen... maar vooral als er een kwade geest komt, nou dan... Dan, dan kan er dus echt uh, paniek in zo'n groep uh, uitbreken. En ja, ik weet van situaties hè, van jongeren die daarna, dus altijd angstig zijn gebleven. of zelfs ook uh, een psychiatrische behandeling moesten ondergaan. omdat ze zich op een ja, terrein begeven hadden. waarvan, ik zeg dat, is niet alleen spelen. maar er zijn wel degelijk geestelijke machten hè, die veel sterker, veel machtiger zijn dan wij en laten we daarmee ontzettend oppassen. Ja, nou benoemen wij de, de, de wat duistere kant van die geestelijke wereld... maar hoe ziet die geestelijke wereld er eigenlijk in zijn totaliteit uit? Is dat alleen maar duisternis? Als ik daar helemaal niks van af weet... zou ik nou het idee kunnen krijgen dat er alleen maar boze geesten zijn? Ik geef dan een antwoord heel bewust vanuit het christelijk geloof. Als christen wil ik graag te raden gaan in de Bijbel... en daar is sprake van God die alles gemaakt heeft... Er zijn ook engelen, goede geesten, maar een deel van die geesten is in opstand gekomen tegen God en vertegenwoordigt de andere kant. En dan kunnen we woorden gebruiken als Satan of duivel of demonische machten. Wat dat betreft zijn er inderdaad goede en slechte geestelijke machten.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 It's a scene. Achter een bolk schijnt weg. Ik blijf met je lijden, Ik blijf met je strijden Die wereld is dus uh, blijkbaar uh, werkt die allebei in op de natuurlijke wereld dan? Is daar dan een soort van machtsstrijd gaande? Hoe, hoe zit dat dan? Is het, of leven die bij elkaar langs elkaar heen en nou ja, kan je in het ene zitten of in het andere? De meeste mensen in deze wereld zijn er diep van overtuigd... dat die geestelijke wereld uh, op ons uh, inwerkt. En maar in het uh, Westen, in, in West-Europa... Zijn we de laatste twee, drie eeuwen... hebben we ons een beetje bevrijd van die overtuiging. En ook nu wordt het door ouderen nog wel eens een keer schouderophalend op gereageerd. Een beetje meewarig, zo van nou ja, al die middeleeuwse toestanden en praktijken. Maar voor de grootste deel van de wereldbevolking... is die geestelijke realiteit absoluut aanwezig. En daar kunnen wij er wat minder waardig over doen... Maar zij begrijpen werkelijk niet waarom we zulke belangrijke factoren over het hoofd zien. Dus bij ons is de wetenschap godloos geworden. God heeft geen plaats in de wetenschap. We proberen alles met natuurlijke oorzaken te verklaren. Maar er zijn dingen die daar bovenuit gaan. Die daar niet in passen. En vanuit het christelijk geloof... Nou, enerzijds mogen we gebruik maken van de wetenschap, ook de medische wetenschap, psychiatrische wetenschap. Maar er is meer. En bij sommige mensen, dat kwam ik dus tegen in de pastorale ontmoeting, in de persoonlijke gesprekken. zijn, er, ja, zijn ze geweest op, op, op grensgebieden waar ze dus wel degelijk die machten van de geesten ervaren. Soms ten goede en soms ook ten kwade. Hm. Dus er is blijkbaar wel een strijd bezig rondom. Onze persoon. Ja, die, die, die strijd moeten we in allerlei opzichten uh, voeren. He, geen enkel mens is uh, volmaakt en iedereen staat onder uh, goede en slechte invloeden. Wat dat betreft uh, ja, moeten we steeds weer keuzes maken. Hoe staan we in het leven? Maar het valt mij dus op dat als uh, mensen zich begeven bij de wereld van de geesten. Dat men die bewust zoekt, aandroept, contact zoekt. Dat er dan een terrein betreden wordt dat God in de Bijbel verboden heeft. En als mensen daar dan zijn, dat ze ook blijvende gevolgen kunnen ondervinden. Vaak dat ze dan stemmen gaan horen met bepaalde opdrachten. Dat ze angstig worden. Dat ze een heel stuk onvrijheid ervaren. En ja, dan is het dus niet zomaar weer van onder welke invloed sta je. Maar je wordt als het ware steeds meer gevangen genomen door een verkeerde invloed. En die gevangenschap, dat is iets wat je dan op een gegeven moment gaat beseffen. Dat je een gevoel van gevangenschap... U noemt dan zelf angst als graadmeter misschien voor maat ja, van gewonnenheid. Ja, een gevoel, gevoel van, uh, van, van gevangenschap. Ik, ik, ik denk aan een meisje van een uh, uh, jaar of veertien. Tweede klas, uh, middelbare school. Toen zij tien jaar was, toen heeft ze gevraagd of een geleidegeest in haar leven wilde komen. Dat was een hele vriendelijke geest. En, en zij wilde graag wat adviezen, hè, dat die geest haar dingen in zou fluisteren. Ze heeft ook een, uh, ja, in haar in hand, in de polsen gesneden, een bloedverbond uh, gesloten. Hoe komt zo'n meisje erbij van 14 jaar? Nou ja, het, het, het, het, het, dat was dus al een paar jaar terug. Het probleem was, ze was, dus al tien, ze was tien en toen deed ze dat. Want hoe komt ze bij een geleidegeest, die kennis daarvan? Uh, nou ja, in, in films en in uh, kinderboeken worden heel veel adviezen gegeven... van hoe je een geleidegeest in je leven kunt vragen. En die geest die er soms uit als een pony of als een teddybeer... Of, dus, dus heel leuk en vriendelijk en zij wilde dat ook wel. En die geest heeft haar dus een paar jaar, uh, naar haar eigen zeggen, prima geholpen. Maar de eisen werden steeds hoger. He, nou moet jij dit doen, nou moet jij dat doen. Nou, anders help ik jou niet meer. Dus zij werd steeds afhankelijker. En toen ze veertien was, ja, toen kwam ze eigenlijk zo onder dat juk te zitten. Dat ze er min of meer van af wilde. En raad ging vragen van, ja, hoe, hoe kun je omgaan met geesten die veel te veel eisend worden voor je? En dat zijn, zijn vragen die ik in mijn jeugd gewoon nooit tegenkwam. Maar, maar nu is dat dus vrij normaal dat jongeren zulke vragen stellen. U kwam dat in uw eigen jeugd niet tegen. Hoe is die... Kennis dan uh, zo, zo tot u gekomen. Hoe, hoe is dat in uw eigen leven gaan dat u zich bewust werd van die wereld... waarin blijkbaar ook heel veel andere machten een rol spelen? Goed, ik, uh, ik ben dan 55. Hè, dus, dus ik ben opgegroeid zo in de jaren 60, 70. En toen was het veel meer uh, God is dood of, of God is weg. De natuurkunde, de, de gewone natuurlijke verklaringen speelden een grote rol. Maar dat heeft een bepaalde geestelijke leegte overgelaten En dan merk je dus ook uh, ja, in de jaren 80, 90... dat juist allerlei uh, oosterse godsdiensten en, en rituelen... Uh, een enorme rol gaan spelen. He, ook het hele verschijnsel van, van uh, hekserij is erg uh, opgekomen. Dus ja, heel de samenleving is veranderd. En dat betekent dat jongeren daarin ook gewoon meegenomen worden. Uh, ook in de... Films voor de jongeren, maar ook een openbare bibliotheek. Als je gewoon eens kijkt van welke onderwerpen behandeld worden in de jeugdboeken, dan zitten er heel veel boeken bij die gaan over een geestelijke werkelijkheid. En, en op die manier bent u daar ook mee in aan gekomen dan? Nou ja, niet dat ik gelijk die boeken ben gaan lezen, maar als gemeentepredikant hoorde ik dus voorbeelden van wat jongeren meemaakten. Dat men dus zegt van ja goed, wij hebben een leraar op school gehad... en die heeft voorgedaan in de klas van hoe je geesten oproept. Ik kan me ook herinneren dat een jeugdgroep van bruchtklassers... in een gemeente, die hadden ook iemand in de klas... en daar werd dan de toekomst voorzegd. En via zo'n bord, zo'n via-bord van waarzeggerij... was voorzegd dat een jongen nog drie weken te leven had... En die is ook inderdaad drie weken later gestorven. En dat, dat geeft enorme vragen voor de jongeren. Van hoe kun je de toekomst weten? Wie bestuurt dat? Wie bepaalt wanneer je sterft? En, en dan ga je dus vragen wat er aan de hand is. Nou, bij die klasgenoot thuis gebeurt dus van alles en nog wat uh, op uh, occult gebied, zoals ze dat noemen. Hè? Occultisme. Uh, die geestenwereld. En daardoor ben ik me er steeds meer in gaan verdiepen. Had u direct een pasklaar antwoord toen u dat voor de eerste keer uh, meemaakte in uw uh, predikantschap? Nee, want ik heb het in de opleiding uh, nooit uh, gehad. Uh, dus een pasklaar antwoord had ik uh, zeker niet. Alleen, ja, je gaat dingen combineren. Het viel mij ook op dat gemeenteleden naar uh, alternatieve genezers gingen. Ook paranormale genezers die met hele wonderlijke paranormale krachten werkten. En dan vraag je je af, ja, wat is hier aan de hand? En, en ik weet er eigenlijk veel te weinig van. Dus daarom ben ik mij er steeds meer in gaan verdiepen. Toen heb ik in 2001 eh, de overstap gemaakt naar, vanuit de gemeente naar de Christenkogelschool. De studenten waren daar best wel tevreden met de opleiding. Behalve dat men zei, jullie hebben geen idee wat wij allemaal in het jeugdwerk tegenkomen. En aan de hand daarvan zijn we toen met een paar collega's eh, themaweken gaan organiseren over uh, ja, alles wat uh, met die geestenwereld te maken heeft. En hoe je daar dus ook in jeugdwerk verantwoord mee om kunt gaan. Mm. Nou, en dat tegen de achtergrond voor wat ik meemaakte. Hè, en dit, uh, dit zetje. Ja, en, en de enorme behoefte die er is ook bij kerkmensen... om meer te weten over dit onderwerp... betekent dat ik door uh, ja, heel veel gemeenten gevraagd word. Uh, en nu dus ook bij... Stichting De Hoop, hoe zit het met verslaving, hoe zit het met geestelijke invloeden daarop om ja, dat onderwerp wat verder uit te diepen. Oké. Okay.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 Are you glad you've been rescued from your sins today? Yeah. Hallelujah. Yeah. Well, let's yeah. celebrate our salvation. Yeah. Let's say it. Oh, so thankful, Lord. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. That the Lord is made And I will rejoice and celebrate of the following mercies juist dat u als gemeentepredikant te maken kreeg... Met, met situaties waarin mensen occult belast waren... doordat ze zich hadden verbonden aan bepaalde uh, boze geesten. Um, heeft de kerk een antwoord als het gaat om, uh, om dit soort situaties? Heeft, heeft de kerk daar um, ja, op dit moment zeg maar, het, het goede antwoord te geven? De kerk heeft heel veel in bezit waardoor ze antwoord kan geven... He, met name uh, in de Bijbel. Uh, daar worden in de Evangeliën en het boek Handelingen duidelijk voorbeelden genoemd. Maar op de een of andere manier is dat in, uh, ja, in West-Europa wat naar de achtergrond uh, geraakt. En zijn we vaak van nou, dat is van vroeger, dat is allemaal niet meer uh, van onze tijd. Dus het is wat uit het beeld uh, geraakt. Maar nu zulke dingen weer uh, herleven, ja, kunnen we wel degelijk terugvallen. Op de boeken vanuit de Bijbel, maar ook op de grote praktijkervaring van de vroege kerk. Want we zijn natuurlijk een hele tijd een, een, een min of meer christelijk land uh, geweest. En dat we niet zoveel te maken hadden met uh, andere godsdiensten, andere invloeden. Maar dat komt uh, ja, de laatste jaren natuurlijk wel volop naar voren. En bijvoorbeeld de vroege kerk, uh, die leefde in het Romeinse Rijk... Waar mensen ook van alles en nog wat deden aan andere goden en geestenverering. Dus als we daar te raden gaan, dan blijkt dat er gewoon heel veel materiaal beschikbaar is... wat we gewoon prima in onze tijd kunnen gebruiken. Ja. Um, en gebeurt dat ook in de praktijk? Er gebeurt wel degelijk wat mee. Bepaalde gemeenten komen dat uh, tegen en hebben daar een voortrekkersrol. Het is niet zo dat uh, iedere kerk uh, zich daarmee bezighoudt, maar het komt wel steeds nadrukkelijker op de agenda te staan. Dus ook, ook gevestigde kerken die het een tijdje afwachtend hebben aangezien... die zeggen nou toch wel van ja, we moeten ons nu toch echt op gaan bezinnen. En het is dus vooral eigenlijk de mensen die uh, evangelisatiewerk doen... die dus naar buiten treden en die te maken hebben met uh, asielzoekers... met uh, allochtonen, en maar ook met, met mensen die uh, verslaafd zijn... Allerlei vormen van hulp nodig hebben, mensen in de prostitutie zitten of hebben gezeten. Allerlei groepen hè, waar, waar ja, het een en ander mee aan de hand is. Ja, daar merkt men soms ook als gevestigde kerkleden van hey, uh, we komen vragen tegen waar we niet goed op ingespeeld zijn. Dus, dus de behoeften in de gemeenten, in de kerken, steeds meer om zich erin te verdiepen. En wat dat betreft, ja, er komt steeds meer kennis, maar het is nog niet overal aanwezig. Nee. Maar nou lijkt me het me ook lastig om te, om, uh, om te definiëren wanneer er nou sprake is van occulte belasting. Of dat we uh, te maken hebben bijvoorbeeld met, uh, met een, uh, een heel psychiatrisch verhaal. Ik kan me voorstellen, u noemt een paar voorbeelden, verslaving, u noemt ook uh, prostitutie. Hè, dat kan natuurlijk ook allemaal uh, een oorzaak hebben in, in traumatische ervaringen. Of uh, dat mensen een padden persoonlijkheid hebben die zich uh, op een verkeerde manier ontwikkelt. Waardoor je dus eigenlijk met medicijnen of met therapie uh, het probleem ook zou kunnen verhelpen. Wanneer weet ik nou of iets dat uh, occulte gebondenheid is of dat het te maken heeft met een psychiatrische aandoening? Het is een uh, ingewikkelde vraag en mijn antwoord is heel kort gezegd uh, vaak is het uh, uh, allebei. <klaars> He, dus wanneer iemand een bepaalde... Ja, psychische verschijnselen heeft... dan kan dat gewoon een, een puur natuurlijke oorzaak uh, hebben. En prima als er dan de gewone therapieën en medicijnen toegediend worden. Maar het kan dus ook zijn dat iemand... Uh, ja, een, een, een kwade geest heeft opgeroepen... en vanaf dat moment uh, psychisch uh, ziek is. En dan kun je natuurlijk proberen dat te onderdrukken met medicijnen... maar er is wel wat gebeurd op dat moment. Uh, dus... Het kan heel goed zijn dat allebei het uh, geval is... en dan, dan moet het vanuit beide gezichtspunten uh, bekeken worden. Ik denk dat we uh, ja, ook vandaag de dag heel dankbaar mogen zijn... voor wat de psychiatrie heeft aangereikt. Alleen het is een beschrijvende wetenschap. Hè? Die beschrijft van dit en dit zijn de symptomen... en zo kun je er het beste mee omgaan... hoe iets geestelijk tot stand gekomen is... Dat wordt niet gevraagd of dat wordt niet behandeld. En voor dat aspect vraag ik dus nadrukkelijk de aandacht. Verslaving, eh, natuurlijk, dat kan ook allemaal gewoon ontstaan zijn. Maar hoe komt het dan dat sommige mensen eh, prima reageren op een afkikprogramma... terwijl bij anderen de geestelijke gebondenheid zo groot is... dat men binnen de kortste keren weer terugvalt. Dus vandaar dat ik zeg, we proberen gewoon allebei de zaken te combineren. Ja, en nou ben ik, um, stel, ik ben, ben uh, gemeentelid in een, in een kerkelijke gemeente en ik krijg hiermee te maken. En, uh, ik heb ook wel eens wat pastorale dingen gedaan en dan nou ga ik in gesprek met zo iemand. En um, waar zou ik door dat op moeten letten om dit te kunnen definiëren? Wat, wat zijn dan aandachtsgebieden of wat zijn signalen die ik zou moeten opvangen om te kunnen zeggen van well, hé, hey, dit is inderdaad gewoon echt een psychiatrische aandoening of dit is wel iets wat te maken heeft met gebondenheid? Ja, het is eigenlijk een beetje te ingewikkeld om in een paar zinnen te kunnen beantwoorden. Vandaar eigenlijk mijn pleidooi dat er, ja, mensen hun deskundigheid uh, combineren. Dat er ook in een kerk, in een gemeente, gewoon verschillende mensen zijn. En vanuit uh, ja, de verpleegkundige zorg of vanuit de psychiatrie en het pastoraat. Om eens uh, te overleggen. Maar soms geven mensen het ook heel bewust uh, aan... Dat men zegt, van, nou, toen heb ik dit gedaan en, en, en dat zijn de gevolgen. Of wat ik dus pas hoorde van iemand die was gevraagd bij eh, ja, buitenlandse mensen. Turkse achtergrond, die hier al, al tientallen jaren wonen in Nederland. Dus ze spraken prima Nederlands. Maar er was een jongen van een jaar of twintig. Die, die ja, zoals de vader zei, die gewoon gek was. Hij was jaren onder psychische behandeling geweest... De psychiater kon absoluut niet verder komen. En die vader die zei, nou ik ben naar de imam geweest. En dat kon ook allemaal niet. Maar ja, jullie zijn christen en, en jullie kunnen toch geesten uitdrijven. En mijn zoon zegt zelf dat hij bezeten is, dat hij geesten in zich heeft. Wij weten niet wat je dan moet, maar jullie zijn christen en daar hebben jullie toch verstand van. En dus, dus soms is de vraag inderdaad heel erg van, ja is dit gewoon psychisch of is er meer aan de hand... Maar een deel van de hulpvragen die we krijgen, weten de mensen heel erg goed dat ze last hebben van geesten in zich. En wat ik ook van u begrijp is dat u zegt, van: uh, als pastoraal medewerker is het goed om niet uh, in je eentje te opereren, maar daarin ook het overleg te zoeken. En waar, daar waar uh, ook maar schijn is van een, een, een psychiatrische aandoening om daar ook advies in te winnen bij uh, instanties of bij mensen die daar ook uh, deskundigheid in hebben. Ja, dus uh, de problemen zijn vaak heel complex. Soms even te maken met, met, met opvoeding, soms met gewoonten, soms met uh, geestelijke denkbeelden. Uh, we moeten niet denken dat we, uh, als we aan één draadje trekken, dat we dan gelijk heel de, heel de oplossing hebben. En ook ja, als er gebeden wordt voor bevrijding, dan is er vaak nog een heel traject van begeleiding en nazorg nodig voordat iemand daar goed zelfstandig mee uh, om kan gaan. Dus, ja. dus heel graag uh, intiem verband en ook met een heel stuk uh, nazorg. En nou noemde u net dat, um, dat de persoon vaak zelf goed aan kan geven wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld ik heb een geest opgeroepen of ik heb dit spel gedaan of ik heb daaraan meegedaan. Maar kan het nou ook zijn dat iemand zich daar helemaal niet van bewust is... dat hij eigenlijk zelf niet zoveel gedaan heeft of helemaal niks gedaan heeft... en dat er toch een sprake kan zijn van occulte belasting? Uh, ja, dat kan... Dan is iemand dus geen dader, maar slachtoffer ervan. Dat kan te maken hebben met ouders of grootouders. Vaak in zo'n geval lopen er bepaalde zaken in de familie. Het is lastig om het allemaal te verklaren, maar je merkt het wel dat die invloeden er zijn. Iemand kan door anderen een vervloeking hebben ervaren. Dus nee, mensen kunnen ook slachtoffer zijn en geen dader. Dus het kan zijn dat, dat mijn oma of uh, uh, een luisteraar die zegt van... Hey, inderdaad, ik herken dat mijn oma heeft zoiets wel eens uh, gezegd. Um, dat er bepaalde uh, beloftes gedaan zijn aan boze geesten... die te maken hebben met kinderen of met kleinkinderen. Dat dat, dat doorgaat in de geslachten. Dat zo'n verbintenis aangegaan wordt, niet alleen maar voor de persoon zelf... maar ook dat de nageslacht daarin die verbintenis ook ja. meekrijgt. Ja. ja, inderdaad. En uh, als mensen dat weten en ze wil er ervan af, dan is het ook van belang om, om die zaken te benoemen. Want je kunt natuurlijk wel zeggen, nou, ik zit in de problemen... en ik wil graag van het probleem af. Maar dan moet je wel naar de oorzaak toe. Ja. En soms betekent dat een wijziging van levensgedrag van mensen. Maar andere keren, dan zeggen ze, ja, tien jaar terug... Of, of, of, of bij mijn ouders is dat of dat gebeurd en daar ben ik te dupe van... Nou, dan is het wel van belang om dat te bespreken en ook heel nadrukkelijk uh, ja, te bidden. Hè, de macht van Jezus Christus uh, aan te roepen uh, dat uh, er verandering in de situatie komt. Ja. Maar uh, blijk, het kan zijn dat mensen de oorzaak niet weten, maar de symptomen wel zien. En uh, ze hebben dan mensen nodig in hun omgeving misschien die die symptomen herkennen als zijnde occulte belasting. Want het kan natuurlijk te maken hebben met, met heel veel angst of bij kinderen of bij, bij jezelf waar, die je niet direct kan plaatsen. Als je daar geen kennis van hebt, hoe zou iemand ja, dus... die, die zich daarin herkent zijn, hoe zou die nou moeten handelen? Hoe zou die moeten, moeten uh, reageren? Nou, het zou dus inderdaad kunnen zijn dat iemand, hè, naar aanleiding van zo'n uitzending, zegt: Nou, misschien is dit of dat uh, aan de hand. Zo hebben soms medische programma's op radio of televisie ook wel eens die uitwerking. En dat mensen denken: Nou, is dat misschien met mij uh, het geval? Dat hoeft natuurlijk niet, maar het kan wel. Nou. Uh, ja, als iemand christen is, hè, dan zou ik heel nadrukkelijk zeggen van bid om, om, om wijsheid, om inzicht, hè, dat God je duidelijk maakt. Als je zegt, ja, dat weet ik allemaal niet zo goed, nou ga naar een christelijke gemeente, naar een kerk toe. En probeer eens te, te praten met mensen die zich wat verdiept hebben in dat onderwerp, zodat je met elkaar verder komt. En dan ja, vind ik altijd wel weer het mooie, hè, juist vanuit het christelijk geloof. We hoeven mensen niet bang te maken. He, zo van, uh, ja, bij jou is er een heleboel aan de hand. En ook geestelijke invloeden. Dat mag altijd weer genoemd worden vanuit het teken van de bevrijding. Van, wij we weten dat Jezus Christus de verlosser is. Dat hij sterk is. Dat hij gekomen is om ons te verlossen van de boze. Wat dat betreft zijn er geen hopeloze gevallen. En mogen we ook ja, luisteren naar mensen. Juist om ze de helpende hand te bieden. En samen te vragen, te verwachten. He, dat er bevrijding zal plaatsvinden bij die persoon. Is dat uw ervaring, dat in de praktijk dat Jezus de sterkste is? Hij nou, zon, uh, ja, zonder meer. Dus ja. hè, Sommigen zeggen van, hoe uh, durf je met dit onderwerp bezig te houden? Is het niet griezelig, het een beetje het occulte, duistere macht van Satan en demonen? Nou, Dat is inderdaad allemaal een heel stuk reëler geworden. Een heel stuk concreter dan dat ik uh, vroeger dacht. Maar gelukkig is het niet alleen die kant. Het is, het is ook de andere kant dat je merkt dat mensen soms jarenlang daarin gezeten hebben... en bevrijd worden, zodat het alleen maar helder is... omdat we een levende heiland hebben, Jezus Christus... die niet alleen 2000 jaar terug kon helpen... maar dat vandaag de dag net zo goed doet. Als mensen nou meer informatie willen hebben... en ze willen op de website of online ergens informatie zoeken... of een boek lezen, wat zou je ze aanraden? Er zijn verschillende mogelijkheden... Nou ja, dit wordt uh, opgenomen in het kader van uh, Stichting De Hoop. Dus uh, laten ze eerst hier maar eens uh, contact uh, zoeken. Vervolgens, ja, er zijn wel hè, gemeenten in allerlei regio's van het land... Uh, die zich wat meer hierin verdiepen. Er zijn ook uh, landelijke conferenties die gehouden worden. Ik vind het een beetje lastig om, om één heel concreet... Uh, te noemen, maar... Een boek, wat zou u wel aanraden? Een, een... Nou ja, goed, laat ik dan zeggen, ik heb er zelf een paar boeken uh, over geschreven. Uh, het eerste boek uit 2002 heet uh, Geestelijke strijd. Dat, demonie en bevrijding. Dat heb ik samen met collega's gedaan om de studenten op de Christelijke School Ede te helpen. Een paar jaar later heb ik een wat meer populair boek geschreven met een heleboel praktijkvoorbeelden. Dat heet uh, Occulte machten en bevrijding. En dat geeft dus een heleboel praktijkvoorbeelden wat er aan de hand zou kunnen zijn. Maar ook, noem ik daar allemaal uh, ja, websites en adressen uh, voor hulpverlening. Maar ook uh, woorden die mensen zelf kunnen bidden om tot bevrijding te komen. Oké. Okay. Goed, als u uh, meer wilt, uh, wilt weten over deze uh, materie, dan kunt u dus verschillende uh, bronnen raadplegen. Um, Dr. Max en Paul, bedankt voor uw uh, discussie. Zes.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 Rutte's rijke luiskabinet en het CMV vinden teleurstellend dat niet-werkenden erop achteruit gaan. Turkse en Marokkaanse maatschappelijke organisaties vrezen voor verdeeldheid en spanningen. Kunst- en cultuurorganisaties noemen de bezuinigingen disproportioneel een afbraak. Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB en LTO zijn tevreden met de economische keuzes in het regeerakkoord. Volgens hen wordt een duidelijke keuze gemaakt voor het gezond maken van overheidsfinanciën. Verzekeraar CZ mag van de rechter voorlopig niet bekendmaken welke zes ziekenhuizen niet goed zouden presteren bij behandelingen tegen borstkanker. Volgende week doet de rechter een nieuwe uitspraak, maar de rechter hoopt dat de partijen hun geschil voor die tijd bijleggen. CZ is van plan de behandelingen van de slecht presterende ziekenhuizen niet meer te vergoeden. Enkele namen lekten vanmiddag uit. De stafchef van het Witte Huis, Ram Emmanuel, vertrekt. Hij zal morgen bekendmaken. Dat hij een gooi doet naar het burgemeesterschap van Chicago, zo melden Amerikaanse media. Emmanuel geldt als een van de belangrijkste adviseurs van president Obama. Als stafchef gaat hij over zijn agenda. Emmanuel was eerder naaste adviseur van president Clinton en lid van het Huis van de Afgevaardigden. Het weer. Vannacht droog, minimaal rond 8 graden. Morgen droog met vooral in de middag kans op zon en het wordt zo'n.